Tien uur onderduif Nedewit met het NOS-journaal. Internetcriminelen hebben ABN AMRO en de Rabobank voor 45 miljoen euro opgelicht... via een gat in hun online beleggingssysteem. De politie heeft zes hoofdverdachten opgepakt, meldt het tv-programma Nieuwsuur. Ze kochten via internet opties die ze direct doorverkochten. Op het moment dat de aankoop in rekening werd gebracht... hadden ze de opbrengst al doorgesluist naar het buitenland. ABN AMRO, de Rabobank en Justitie hebben bijna al het geld inmiddels teruggehaald. Ongeveer 1 miljoen euro is nog spoorloos. De banken benadrukken dat de truc met de opties niet meer werkt. In december werden al 13 verdachten in deze zaak aangehouden, maar toen leek het te gaan om een fraudebedrag van 5,6 miljoen euro bij alleen ABN AMRO.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 Maar de afgelopen tijd blokkeerde het land de goede van leiders als Mubarak en Gaddafi. Nederlandse tennissers zijn goed begonnen op Roland Garros. Voor het eerst in acht jaar zitten er drie Nederlanders in de tweede ronde. Vandaag wisten Robin Haase en Arantja Rus zich te plaatsen. Haase was in drie sets te sterk voor de Spanjaard Jimeno Traver. En Rus won ook in drie sets van de Nieuw-Zeelandse Marina Irakovic. Thomas Gorel was gisteren al zeker van de tweede ronde van de Open Franse tenniskampioenschappen. Dan het weer vanavond en vannacht helder, en minima rond 7 graden. Morgen vrij zonnig en een middagtemperatuur van 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. Vanaf donderdag wisselvallig en frisser. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio the Langs de lijn met Dione de Graaf. Goedenavond, het is dinsdag 24 mei. De dag waarop nog eens twee Nederlandse tennissers zich plaatsten... voor de tweede ronde van Roland Garros. Na Thomas Schorel gisteren volgden vandaag Robin Haase en Aranska Rus. De oranjefans langs de baan zorgden ervoor dat Rus over haar zenuwen heen kwam. Ja, ik was een beetje nerveus, maar ook omdat het weer eerste ronde is. En, uh, nou, ik vond die Nederlanders wel fijn, hoor, de goede sporting. En de huiskamervraag is, hoe lang is het geleden... dat drie Nederlanders de eerste ronde van een Grand Slam overleefde. Als u goed hebt opgelet de afgelopen minuten, weet u het antwoord. Straks ook antwoord op de vraag welke club zich graag wil versterken met Joris Matthijssen. De verdediger meldde zich vandaag bij het Nederlands elftal in Hoenderlo en twijfelt over zijn toekomst. Mm, nou, weet ik nog niet. Ik uh, ben er voor mezelf nog niet uit of ik nog een paar jaar in buitenland wil spelen of wel terug naar Nederland kom. Matthijs, misschien dus weer in de Nederlandse competitie. In deze uitzending meer internationals aan het woord. Het Nederlands helftal vertrekt maandag naar Zuid-Amerika. De Rabobank wielerploeg verliest een van de uh, beste Nederlandse renners. Sebastian Langeveld zoekt een nieuwe uitdaging. Dit seizoen won hij omloop het nieuwsblad. Langeveld, Langeveld. Oh, Fletcher. Oh, Fletcher. Nou, Fletcher. Fletcher. No. Langeveld. Langeveld. Langeveld. Ploegleider Erik Dekker reageert op het vertrek van Langeveld. En verder horen we over de Aswolk... die de voorbereiding van Barcelona op de Champions League finale in de weg zit. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Het is de derde keer dat tennisser Robin Haase meedoet aan Roland Garros. Voor het eerst heeft hij de eerste ronde overleefd. Haase rekende in drie sets af met de Spanjaard Daniel Gimeno Traver. Een mooie, degelijke overwinning voor Haase. Ik was uh, erg tevreden. Ik heb uh, redelijk tot goed geserveerd. Bij vlagen goed. Uh, af en toe komt eigenlijk volgens mij het percentage iets hoger. Ik weet, ik weet het eigenlijk niet eens zozeer. Maar uh, ik heb aanvallend gespeeld, veel voorhandwinners geslagen. Af en toe mijn bekken niet echt tevreden. Uh, maar ja, dat heeft toch ook misschien ook een beetje met die enkel te maken. Dat ik toch af en toe ook niet helemaal 100% uh, nog durf misschien. Alleen uh, geleidelijk aan werd dat ook steeds beter. En, uh, en was ik eigenlijk tevreden. Als je in 3 sets tegen deze jongen wint, is dus dat gewoon een goede prestatie. Even over die fysiek en inderdaad die enkel. Want je hebt hem dus nog wel een beetje gevoeld. Nee, helemaal niet. Ik voel hem ook helemaal niet. Maar ja, kijk, als je... Uh, bij je laatste wedstrijd door je enkel gaat. En het is nog niet eens vier, vijf dagen geleden. Dan is het natuurlijk begrijpelijk dat je, dat je een beetje inhoudt bij bepaalde situaties. Maar ja, eigenlijk... Uh, ja, je zag ook volgens mij hier in het doek uh, geleken uit en uh, viel ik. Dus ja, uiteindelijk ga ik er gewoon wel voor. En, uh, en dat moet ook, want anders kan je niet tegen dit soort jongens winnen. Als we kritisch zijn en een beetje zeuren... want we moeten toch een beetje zeuren. Die tweede set: even dat dipje. Waar kwam dat vandaan? Uh, ik vond het niet een dip. Uh, eigenlijk begin derde speelde ik wat minder. Maar eind tweede, en dat hij mij brak bij 5-4, dat was niet zozeer omdat ik een dip had. Want ik, ik sla een goede service. Ik sla een op de tape. Ik sla een goede tweede service en sla een op de nettape. Ja, en dat zijn ballen die ik daarvoor nog niet had gemist. En ja, ik vind het niet echt een dip, want dan sla ik hem misschien echt twee meter uit of onder het net. Ja, alleen was dat echt zonde. En uh, ja, dan kwam ik 0-40 achter. Ja, en dan is het natuurlijk moeilijk ophalen. En dat het lukte bijna, maar uh, net niet. En eigenlijk had ik, hervatte ik me goed, uh, of tenminste niet eens zozeer goed spel, maar ik hervatte me wel gelijk. Want ik had daarna denk ik een stuk of drie, vier breekkansen. En uh, maakte ik die juist niet, maar dan liet ik in de tiebreak zien dat ik eigenlijk in de twee zetten betere speler ook was. En dan wie hier dus in een eerste ronde. En, en, en is dat weer een stap denk ik. Hè? Want uh, ja, op rolling roos een rondje verder komen. Ja dat is lekker. En dat, dat was dan niet gelukt. Nee dat was nog nooit gelukt. Eén keer tegen Silic in drie sets. En vorig jaar natuurlijk uh, tegen Almagro. Uh, toen ik dik voorstand. Toen ik eigenlijk de kans had om de wedstrijd uh, uh, af te maken. Dat lukte dan niet. En dan is het natuurlijk fijn dat je doorkomt vandaag in, in drie sets. En dan wacht Marty Fish. En wat zeg jij dan? Uh, hele lastige speler voor mij uh, en voor heel veel. Hij staat niet voor niks. Hij is wat ouder, maar hij staat niet voor niks voor het eerst in de top 10. En uh, hij, uh, hij speelt toch een hardcore game op gravel. Alleen ja, als het weer zo is en een baan zoals nu dan vindt hij dat helemaal niet erg, want hij serveert gewoon Beersdek en loopt heel goed uh, door elke keer. Dus ik zou uh, aan de bank moeten, dat is duidelijk. Robin Haase was dat, in gesprek met Martin Friesema. We gaan uh, even bijpraten. Dag drie is uh, afgelopen van Roland Garros. Aangeschoven commentator Mark Brasser en oud-tennisser John van Lottem. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Mark, was dat een overtuigende prestatie van Haase? Nou ja, zoals hij zelf al zegt, hij tevreden. Hij noemde het degelijk. Als je in, in drie sets wint van een speler als Jiménez Trabert, die zo rond plaats 50 ook op de wereldranglijst staat, net als Hazen. En als je de volgeschiedenis van Hazen ziet, eh, begin dit jaar eh, problemen met zijn rug, toen hij van Zagreb afgezegd, toen al van ga ik Parijs halen. Nou ja, hij speelde nog een voorbereidingstoen in Nice, daar ging hij door zijn enkel. Ook nog de vraag, ga ik Parijs wel halen? Dus als je dat allemaal in ogen schouw neemt en dan ook nog tegenstander had, gewoon een goede tegenstander, een jongen met een goede service, goede voorhand, echt wel met wapens, ook op Gravel. ja, dan is dit een, is dit een, hele, een hele goede prestatie waar hij gewoon trots op mag zijn. Nou, kun je aangeven waarom het nu, wel lukt en, en uh, vorig jaar niet en nou, in ja, 2008 is, niet? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk vergelijken. Kijk, vorig jaar speelde hij tegen Nicolas Almagro... maar dat was het jaar dat hij terugkwam na een zware ja. blessure. Dus we miste eigenlijk het hele jaar ritme. Nou ja, Roland Garros speelde hij eh, fantastisch toen tegen Almagro. Die had hij, zoals hij net zei, inderdaad kunnen winnen. Hij verloor hem dan weliswaar, maar het was wel een wedstrijd... waar hij zoveel eh, ja, vertrouwen uit putte dat hij weer door kon voor de rest van het jaar. Speelde voor de, de rest van het jaar heel goed, kreeg niet voor niks. Hè. De Comeback Award of the Year maakte enorme sprongen zeg maar na Roland Garros. Dus hij verloor weliswaar in de eerste ronde. Maar het was wel een heel belangrijke wedstrijd voor hem. Ja, 2008, Marin Schielich in de eerste ronde. Ja, god, drie jaar geleden. Weet je, het ja. is natuurlijk moeilijk om dat allemaal met elkaar te vergelijken. Maar ja, weet je, misschien dat die voorbereiding ook wel dat hij wat, wat, wat rust heeft gehad. Dat hij het rustig aan heeft gedaan. Misschien de verwachtingen niet al te hoog, ook voor zichzelf niet. De druk lag er natuurlijk ook niet zo heel erg op bij Haas. Het was van, nou ja, we zien het wel blij dat je, hè, dat je erbij bent. Ja. En hij kon op zich redelijk vrij uitspelen. En, en nou, hij heeft het gewoon uitstekend gedaan. Nou, moet hij, John, tegen Marty Fish. Die staat tien uh, op de uh, plaatsingslijst. Um, ja, best lastig denk ik. Wat verwacht jij daarvan? Ja, hij, uh, hij dekt zich wel goed uh, in gelijk. <laughs> hij, is, uh, hij is iemand die niemand onderschat. En dat is, uh, dat is ook zijn kwaliteit. Gaat gelijk uh, achter zijn tekentafel zitten... en, uh, en, en kijken wat hij daar uh, mee aan kan... Um, ik vind het uh, voor een geplaatste speler in de tweede ronde van Roland Garros... met name Roland Garros en uh, Grevel, vind ik het geen, uh, geen slechte loting. Uh, maar die is nog nooit verder gekomen dan de tweede ronde in Parijs. Dus mm. dat, dat geeft wel aan uh, dat hij zich niet heel erg comfortabel voelt... op het uh, gemalen baksteen van uh, Parijs. Um, maar daarentegen heeft hij een punt. Als het, als het, als het uh, mooi weer is en de banen snel... dan blijft hij natuurlijk wel een lastige speler. Maar um, nou, als je er toch iemand moet kiezen die uh, die, die als geplaatste tegenstander moet, uh, moet kiezen, dan ja. is het uh, Marty Fish. Hoe doet hij dat eigenlijk, die voorbereiding nu? Jij zegt, uh, ook misschien een beetje gekscherend, achter de tekentafel, maar hoe, hoe gaat dat dan? Nou, ik denk ook echt dat hij uh, in zijn hotelkamer uh, achter zijn bureautje gaat zitten en, um, ja, en, zijn, en zijn computer en waarschijnlijk uh, beelden gaat uh, bekijken van, uh, van de spelers, uh, aantekeningen gaat maken. Uh, dat, uh, we hoorden hem eigenlijk al op, uh, op zaterdag praten over Jimeno Travert en hoe hij die wedstrijd in zou gaan. Nou, ik denk als Travert die, uh, die analyse, of in ieder geval voorbeschouwing, had uh, gezien. Um, ja de, daar uh, gaf hij eigenlijk al helemaal aan wat zijn, uh, wat zijn strijdplan was. En, uh, ik denk dat hij nu gaat genieten van het feit dat hij uh, weer uh, een ronde verder is. En ja, om nog even terug te komen. Ja, van Silic en Almagro verliezen in een Grand Slam. En met name op Greville, uh, ja is tot nu toe gewoon ook het verhaal bij uh, Hazen geweest. Hij heeft nog niet een, een topper of in ieder geval een top 20 speler verslagen in een, uh, in een Grand Slam. En... Uh, daar hikt hij nu wel tegenaan. Ik denk ja. dat hij, dat hij daar nou ongeveer wel klaar voor is... om wellicht dat soort spelers te gaan pakken. Vandaar ook het interessante tegen Marty Fish. Uh, Met Hazen en Rus en uh, Schorel... hebben we nu drie Nederlanders in de tweede ronde. Dat is bijzonder hè, Mark? Ja, dat was de huiskamervraag. <lacht> ja, ja dat, is, dat is inderdaad al eventjes uh, geleden. Ja, ja, we werd, zijn, ik uh, zei net even, hij werd in het nieuws van, uh, van tien uur al even weggegeven. Het ja, antwoord. Nee, dat, is, dat is waar inderdaad. Weet jij is, nog, John? Uh, ja. <laughs> nou ja, uh, acht jaar geleden, dus... Uh, <laughs> ja, Weet, je nog, geleden. Weet je nog niet, John? Uh, uh, nou ja, dan zat ik daar misschien nog wel bij, denk ik. Maar ik uh, dat klopt, dat ja. is correct. Oké. Okay. Ja. En wie nog meer? Uh, Na nou, Schalken waarschijnlijk, want die, die, die kwam altijd ver in, uh, in, in die periode. Ja. En, um, dan moet het of uh, Raymond Sluiter of Martin Verkerk zijn geweest. Die laatste. Ja, Verkerk. Verkerk, ja. verkerk. dat waren ja, de finalen finale drie. natuurlijk, 2003. Dus, Parijs. Ja, ja, lang geleden, ja. acht jaar geleden. Uh, Aranska Rus was de derde Nederlandse tennisser die de eerste ronde overleefde. Ze versloeg de Nieuw-Zeelandse qualifier Marina Rakowicz. En dat was een hele opgave voor Rus. Ja, ik begon niet goed. Ik zat helemaal niet lekker in de wedstrijd. Maar ik bleef toch vechten, waardoor ik die wedstrijd toch nog heb gewonnen. Ja, niet lekker in je vel zitten, waar had dat mee te maken? Ja, ik raakte de ballen niet lekker. Het ging gewoon allemaal net niet, zeg maar. En uh, ja, ik kwam er steeds beter in. De tweede set speelde ik langere rallies. En uh, zij ging net wat foutjes maken. En ja, gelukkig heb ik die wedstrijd er toch uit gehad. Had het ook te maken met de omstandigheden? Dat je dan heel veel mensen uit Nederland ziet zitten die jou natuurlijk willen aanmoedigen. Maar zorgt dat misschien voor een bepaalde druk? Ik weet het niet. Ik vraag het aan jou. Nou... Ja, ik was een beetje nerveus, maar ook omdat het weer eerste ronde is. En, uh, nou, ik vond die Nederlanders wel fijn hoor, De goede sporting. Oh, mooi na afloop dat je heel bescheiden ja, even die mensen bedankt, maar echt uitbundig zwaaien, dat deed je niet. Waarom was dat? Uh, ja, ik probeer het wel, maar daar ben ik niet zo goed in. Is iets wat je nou moet leren? Ja, zeker. Volgende ronde, die wordt natuurlijk heel mooi, dan wacht Kim Kleisters. Uh, uh, ja, hoe kijk jij naar die wedstrijd uit? Wat, wat verwacht je daarvan? Uh, nou ja, Kim is natuurlijk een hele goede speelster en uh, ja, is eigenlijk een voorbeeld voor mij. Ik kijk graag naar wedstrijden en uh, nou, ik hoop er in ieder geval een wedstrijd van kunnen maken. En dan speel je waarschijnlijk ook in een groot stadion met waarschijnlijk heel veel mensen op de tribune. Is dat, is dat leuk? Ben jij een type speelster uh, dat je daarvan kunt genieten? Ja, zeker. Het lijkt me wel heel gaaf om in een van deze stadions te spelen. Ranska Rus speelt tegen Kim Kleisters in de volgende ronde. Hoe is dat, denk je, voor haar? John? Ja, uh, sowieso een mooie ervaring. Ze, ze is blij dat ze de eerste ronde gewonnen heeft. Dus ze kan nu uh, vrij uitspelen. En dan ook nog op het, uh, waarschijnlijk op het, uh, het centercourt. Ja, tegen, vind ik nu de grootste naam in tennis op dit moment. Uh, ja. Kim Kleisers. Ja, het kan altijd twee kanten op. Je kunt volgens mij denken, kan mij het schelen. Ik, ik geef alles en het maakt niet uit. Maar je kunt ook heel nerveus worden, denk ik. Zij heeft uh, de neiging om nerveus te worden. Dat geeft ze nu ook aan in deze eerste ja. wedstrijd. De eerste, eerste set. Uh, 6-2 uh, verliezen. Um, de druk lag bij haar. Uh, speelt tegen een qualifier. Um, staat niet op de ranking waar ze eigenlijk zou willen staan. Ze hoort eigenlijk in de top 100 uh, gekeken naar haar kwaliteiten. Um, en ze heeft het, uh, wat ik begrepen heb, uh, van de staf... Uh, wel vaker problemen mee om uh, um, uh, rustig te blijven. En... Uh, ja, misschien dat ze nu eigenlijk al blij is dat ze die tweede ronde heeft. En uh, ja, dat we dan echt het ware spel van haar kunnen zien. Ja. Al hebben wij natuurlijk in het verleden ook Michaele Krijtschik gezien... Eh, tegen Patty Schnyder eh, ooit op Roland Garros. Waarbij ze alle hoeken van de baan werd laten zien. Dus ja. ja, Je weet niet wat je, wat je krijgt. Maar ja, als je door wil, ik bedoel, je zal een keer op zo'n grote baan moeten staan. Ik bedoel, ja. Je moet er een keer, een keer doorheen. Dus, dus, dus ja, anders dan blijf je er maar tegenaan hikken. Het is misschien ook nu goed van nou ja, dan heb je het maar gehad. Je gaat er in ieder geval van leren, ja, inderdaad. Dat ja. Ja. Um, dan die uh, andere fantastische partij. We hebben nu even de Nederlanders gehad. Uh, Rafael Nadal speelde tegen John Isner. Uh, bekend van vorig jaar, van, Roland, uh, van uh, Wimbledon... Hè, toen hij de langste partij ooit speelde. Oh ja, vertel. Oh, 11 uur hè was het. Ik ja, wist, dat ja. was ik vergeten, dat ja. het 11 uur... Deur weet je nog de score? Ja, 78. Het ja, aantal Ace's <laughs> Kijk, weet ik ook is. nog van John Isner. Echt wel, ja? 113. Ja. Ja. Ja. Kijk, John Isner is bekend geworden. Oh, ja. En vandaag leek het er heel even op... dat hij Rafa Nadal uit het toernooi zou slaan. Dat, dat gebeurde niet. Heb jij, Mark ooit het gevoel gehad dat dat echt zou gaan gebeuren? Nee, maar dat is meer um, van uh, het zal toch niet zo zijn... dat het kan toch niet uh, Nadal op Roland Garros... Dat, dat die kan daar niet in de eerste ronde verliezen. Dat gevoel heb je en dat gevoel heb ik eigenlijk de hele wedstrijd gehad... ook toen die twee 1 in sets achterkwam. Ja, dat was wel echt moeilijk. Het ja, ontzettend moeilijk. Het was een, was een fantastisch gevecht. Ja. Uh, wat, wat, wat net gezegd werd over Marty Fish en over die snelle baan... dat, dat geldt natuurlijk ook wel een beetje voor John Isner. Hij is ook zo'n zo betontennisser, een hardcore jongen meter Ongelooflijk harde service. Hij sloeg er een van 2,32, geloof ik, in de wedstrijd. Uh, zijn voorhand komt, komt heel goed door. Um, en daar, Hij maakte het Nadal uh, daardoor ontzettend moeilijk. Ik moet wel zeggen dat ik Nadal in de eerste drie sets ook niet helemaal... die stond heel ver achter de baseline. Werd ook wel enorm in de verdrukking geduwd. Liet zich ook wel een beetje in de verdrukking duwen. Maakte het zichzelf daardoor ontzettend moeilijk. En wat opvallend was, dat Isner gewoon in die eerste drie sets gewoon mee kon in de rally met Nadal. Ja. En dat zie je niet zo heel veel, uh, dat spelers dat kunnen. Twee keer tiebreak, ook opvallend uh, Nadal kreeg in de derde of tweede set tiebreak... verloor hij met 7-2. Slordig tiebreak speelde hij niet. Derde set weer een tiebreak. Verloor Nadal ook met 7-2. Dat ja, vond ik ook maar te niet veel echt... fout, hè? Ja, vond ik ook niet echt... Des Nadal is niet echt een, een, een, een, iets voor een speler van het niveau-Nadal. Van, het niveau, zeg maar, van zo'n topper. Dat hij er zo dik in een tiebreak afgaat. Ja, toen kwam de vierde set, pakte hij in een vroege break. Daar liep je eigenlijk vrij makkelijk doorheen. Ja, en dan, ja, dan voel je gewoon van, ja, dit, dit, dit gaat goed vallen. Uh, Isner werd op een gegeven moment ook wat vermoeid. Daardoor kreeg Nadal ook weer wat kansen om wat, wat iets meer naar voren te komen, wat meer die rallies te gaan dicteren. Ja en toen en toen pakte op z'n tweede matchpoint 6-4 in de vijfde. Maar vier uur en een minuut heeft hij heeft hij verspeeld nu. Ja. En het is geen makkelijk programma wat hij heeft. Ik geloof dat Annie Ivanovic iets de loting heeft gedaan uh, dit jaar... voor het mannentoernooi, <laughs> voor een groot gedeelte. Derde ronde kan hij tegen David Denko komen. Verdasco eventueel in de vierde ronde. En een kwartfinale tegen Seudelingen. Ik bedoel, dat zou allemaal kunnen. Ik bedoel, het is nog niet zo ver. Nee. Ja, en dan een eerste ronde tegen Isner van dik vier uur meteen. Aan de andere kant kan je zeggen, nou ja, god, uh, weet je, dit soort wedstrijden... moet je misschien doorheen om in het toernooi beter te doen. Dat, dat zou kunnen. Dat is afwachten. Maar uh, ja, fantastische partij. Ja, De is van uh, Nadal was in de... Drukwekkend. Dat vond trouwens ook de tegenstander John Isner. Luister maar naar wat hij zei op de persconferentie. Really, what it came down to is the way he played in the fourth and sets. I've I haven't seen tennis like that ever. So that's why he's number one in the world and one of the greatest players ever. Yeah, one of the greatest players ever. Kan, als, <laughs> kan je maar beter zeggen dat hij geweldig is, hè? Ja, een beetje overdreven. <laughs> ja. Hij is in ieder geval wel geweldig, maar in deze wedstrijd was hij niet geweldig, vond ik. Oké. Okay. Nou, ik wil jullie hartelijk bedanken... voor het doornemen van dag 3 van Roland Garros... John van Lottem en Mark Brasser. Dank. Two weeks away feels like the whole world should have changed... but I'm home now and things still look the same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 Ido was dat met send in my shoes. Het Nederlands elftal vertrekt volgende week naar Zuid-Amerika voor een oefentrip. Oranje speelt tegen Brazilië en Uruguay. Vandaag melden 13 spelers zich in Hoenderloo voor een eerste oefensessie. Claas-Jan Huntelaar, die afgelopen weekend nog de beker won met Schalke 04... meldt zich donderdag bij Oranje. En de negen andere spelers vroegen zich maandag op Schiphol bij de selectie. Toch werd er vandaag dus voor het eerst getraind. Bert Maalderink was erbij en sprak met Joh de verdediger, is na een enkel blessure weer zo goed als fit. Ik ben geopereerd in november. Daar ben ik te snel van teruggekomen. En, uh, de operatie over is overigens heel goed gelukt, maar dat is ook het probleem niet. Aan de binnenkant is er een pees uh, geïrriteerd en dat was eigenlijk het probleem. Ja, maar sinds april heb je niet meer gespeeld. Ja, dat uh, klopt. Ik heb uh, de laatste wedstrijd laten schieten. Het risico was ook te groot om uh, dan uh, geforceerd te gaan spelen... en dat je daar geblesseerd raakt. Dus ja, dat risico heb ik niet genomen. Is dat risico nu weg? Ja, dat is nu uh, vrijwel uh, weg. Ja, ik heb natuurlijk nog even tot aan Brazilië. dus uh, uh, Het is even afwachten, maar dat risico is wel weg. Want jij bent hier of hier in Nederland ook de afgelopen weken geweest. Of week geweest om uh, te herstellen. Ja, ja ik ben, met Pasen ben ik hier een week geweest. Toen even weer terug in Hamburg. De afgelopen weer, een week weer in Zeist. Dus ja, dat, dat, dat heeft me wel goed gedaan. Ook uh, weg te zijn uit de omgeving, uit de clubomgeving. Er hing toch een andere sfeer, dus voor mij was het lekker om in Zijs te kunnen trainen. En dat heeft me goed gedaan, dus dan, uh, ja, ik ben tegen het topfit aan. Wat bedoel je trouwens met een andere sfeer? Nou ja, bij ons waren de laatste week natuurlijk niet uh, florissant. Dus je, de sfeer was uh, wat dat betreft slecht op de club. Bedoel je ook met sfeer dat op een gegeven moment toch een bericht kwam van... Matthijs uh, mag en uh, moet misschien wel weg daar? Dat nou, moet niet. Mag. Ja, nou ja, ik, ik weet het niet. Ze, ze willen door in principe. Dus uh, hoe die berichten de wereld in komen, ik weet het ook niet. Dat, uh, dat wordt dan gesuggereerd. Maar uh, ik moet helemaal niet weg. Wil jij weg? Nou ja, dat, dat is een vraag uh, waar we nou uh, over bezig zijn. Ik, uh, ja, ik ga mijn toekomst natuurlijk uh, ook plannen. en uh, De komende weken zal uh, vast het antwoord komen. Maar er is dus wel twijfel. Ik bedoel, Je zegt niet meteen Ja. Nee, natuurlijk. Je hebt een jaar contract. Dus dan, dan is het meestal of verlengen of, of je wisselt van club. Hè. Dat is ook van de club uit gunstiger meestal. Maar wat ik al zeg, de komende week uh, hoop ik daar duidelijkheid over te geven. Helpt Frank de Boer jou daarbij? Huh. Hoezo? Hij is coach van Ajax. En toen hij hoorde van dat je weg mag... Ja, laat me komen. Ja, ook dat is iets... Ik, ik weet nog van niks. Ik weet echt nog van niks. Zou, het maar... willen? zou je het willen? Mm, nou, dat weet ik nog niet. Ik... Uh... Ik ben er voor mezelf nog niet uit of ik nog een paar jaar in buitenland wil spelen of wel terug naar Nederland kom. Joris Matthijsen en zijn twijfel over de toekomst. Hij is er dus bij. Negen andere spelers melden zich dus maandag pas. Onder hen ook Arjen Robben die wat extra vrije dagen heeft gekregen. Bas Tichler, goedenavond. Jole, goedenavond. Jij was ook in Hoenderlo. Um, wat was dit voor eerste trainingsdag met zo'n incomplete selectie? Nou ja, rustig. Ik had een beetje het gevoel dat ik naar Jong Oranje zat te kijken eventjes. Omdat je vrij veel mensen die we daarvan kennen op het veld zag met yep. Strootman en nou ja, die keepers. Krul en Sillersen die er nu bij zijn. En Bruma en Luc de Jong. Dus het was een beetje het oude Jong Oranje eigenlijk. Maar het is een beetje rustig acclimatiseren. En je zei het net al in je inleiding. Het leeuwendeel van, laten we zeggen, de grote jongens... Uh, die sluiten pas later aan. Ja, maar het is niet keihard getraind. Nee, nee, nee. Dat is ook niet de bedoeling nu. Ik denk dat... Uh, dat, dat doen ze bij Oranje vind ik altijd wel heel goed. Er wordt goed nagedacht over welke speler waar staat en wie welke belasting kan gebruiken. Dus dat was uh, relatief rustig vandaag. Ja, Oranje heeft een, uh, laten we zeggen, nieuwe status... sinds het wereldkampioenschap van vorig jaar in uh, Zuid-Afrika... en is uitgenodigd door Brazilië, begreep ik, om te komen spelen. Zo is het, hè? Ja, want als je de WK-finale speelt, dan ben je plotseling interessant. Nou... <laughs> moet je erbij zeggen dat Brazilië en Uruguay... natuurlijk in voorbereiding, eigenlijk alweer zijn op de Copa America... en dan willen ze wel een serieuze oefenwedstrijd spelen... en dan heeft Oranje inderdaad nu de status dat er wordt gezegd... nou kom alsjeblieft, dat zouden we erg leuk vinden... Dat is natuurlijk iets wat Oranje jarenlang niet gehad heeft. Dat was het omgekeerd. Daar zeiden wij tegen Brazilië: nou kom alsjeblieft, dat zouden we leuk vinden. En nu zeggen ze het omgekeerd, dus dat is ook wel aardig. Ja, je hebt het net al even aangestipt. Daar gaan we het even over hebben. Uh, over de, de drie keepers. Maarten Stekelenburg is er uh, niet bij. Is nog altijd geblesseerd. Uh, Michel Vorm schuift dan door. En van Marweek heeft dus Tim Krul en Jasper Sillissen opgeroepen. De twee zaten één keer eerder met elkaar in een uh, vertegenwoordigend elftal. Dat was bij Jong Oranje. En Krul werd daar gezien als betere doelman. En dat zou dan betekenen dat dat hij de tweede keeper is achtervoor. Maar zo werkt het volgens Krul niet. Nee, dat lijkt me niet. Het is gewoon uh, op nul beginnen. En, uh, het is een nieuwe trainer, dus dan moet je uh, laten zien wat je kan. En uh, dat is natuurlijk ideale mogelijkheden. Uh, deze drieën trainingstages, dat je kan laten zien wat je in je hebt. En we zien dat vanzelf al. Oh, ik ga er super van genieten. Brazilië en Uruguay uit, dat zijn, uh, ja, dat zijn uh, wedstrijden waar je van droomt. Brazilië uit. En om daar alleen al bij te zijn, is al zo'n uh, droom die uitkomt. En uh, ja, ik, ik kan alleen maar uh, lachen, hier op dit moment. <laughs> Tim Krul kan alleen maar lachen, dat is fijn. Uh, Bas heeft uh, Nederland een keepersprobleem als Maarten Stekelenburg er niet is. Of kunnen deze Silice en, um, en deze Krul uh, het niveau, het internationale niveau uh, aan? Nou ja, dat is de vraag. Dat weten we nog niet eigenlijk. Nou, is natuurlijk Wat denk de keeper. Jij? Nou, dat kan je niet inschatten, tenminste, zeker nee. met Sillersen niet. Ik vind dat een groot talent hoor. Die jongens pas 22, en die heeft een goed seizoen gedraaid, maar ja, bij NEC. Dus dat zegt niet zoveel. Kijk... Krul speelt al in ieder geval bij Newcastle. Die heeft uh, in Engeland gewoon 25 wedstrijden gespeeld dit jaar. Dus dat is behoorlijk. Kijk, dit zijn de keepers 2 en 3 of 3 en 2. Wat je wil, Vorm is natuurlijk de eerste aangewezen om Stekelenburg te vervangen. Ook daarvoor geldt dat hij niet overloopt van internationale ervaring... maar toch met, met Utrecht nog wel een aantal Europa Cup wedstrijden heeft gespeeld. En in ieder geval ook die wedstrijden die hij in Oranje gespeeld heeft... gewoon heel goed gedaan heeft. Dus daar zou ik me niet zoveel zorgen over maken... maar met deze twee heren die 22 en 23 zijn... nou ja, we kunnen er nog geen ja of nee op zeggen... maar ze hebben wel talent en dan moet je ze ook een keer meenemen... en laat het dan maar zien. Ja. Want ja, ervaring komt natuurlijk alleen maar door het ook te doen. Ja, eerder hoorden we al Joris Matthijssen. voor wie Ajax dus interesse heeft getoond. Jij hebt gesproken met uh, Stijn Schaars. Hij staat dan weer in de belangstelling van PSV. Laten we even luisteren naar dat gesprek. Ja, hoe lang ben je nog speler van AZ? Ja, die vraag krijg ik natuurlijk niet mee, uh, meer gesteld. Omdat uh, in de media uh, terecht is gekomen dat uh, PSV geïnteresseerd is. Ja, dat is, dat is waar. Ze hebben zich gemeld bij AZ. Alleen, uh, ik ben voorlopig gewoon nog uh, AZ-spelen. Maar ja, je weet niet wat, uh, wat er gebeurt in deze transferperiode. Maar vind je het interessant? <coughs> ja, ik vind, uh, ik vind PSV een interessante clubje. Ja. Want in de winter kon je naar Panathinaikos. Toen heb je gezegd, nou ja, dat zie ik niet zitten. Je bent wel kieskeurig. Ja. Maar PSV staat aan de goede kant van het lijstje. Ja, inderdaad. En ben je ook een beetje klaar met AZ? Of werkt dat niet zo? Nee, nou, ik heb nog één jaar en ik heb, wat ik zeg, ik heb prima naar mijn zin. Ik, eh, ik heb nu zes seizoenen al daar gespeeld. Maar mijn ambitie, nou, daarom juist? Ja, mijn ambitie reikt wel verder. Maar het is niet zo dat het uh, kost wat kost moet. Uh, ik zal altijd uh, vierde, vierde voor de AZ verlaten. Dus het moet wel in goede harmonie gaan. Want ze zeggen namelijk, je bent een beetje duur voor AZ. Ja, ik denk dat dat ook wel klopt natuurlijk. Uh, ik heb uh, 2009 mijn contract verlengd omdat we kampioen werden en uh, Champions League ingingen. En ik had nog maar één jaar. En anders was ik naar de Champions League transfervrij en dat wilden ze niet. Ja, het was nog in een scherige tijd. Dus ik, ik, ik heb inderdaad een goed contract, maar ja, ze moeten nu een stap terug doen. En uh, ja, ik weet niet wat het duur is, maar volgens mij uh, uh, is het wel zo dat ik inderdaad uh, in het hogere segment zit. Ja, en als je dan na dit seizoen transfervrij bent, dus nog een jaar contract hebt, dan is het ook voor AZ beter om je nu te verkopen. Als ik dat allemaal bij elkaar optelt, denk ik, ja, nou dan ga je dus weg. Ja, die, kans, die kansen zijn aanwezig, maar dat was in de winter ook en uh, in de afgelopen zomer ook. Dus, en het, dat blijft nu hetzelfde, alleen het enige verschil is dat PSV zich officieel gemeld heeft. Ja, en dat Engelaar daar nu nog is, want dat speelt ook een rol, want als die weggaat wordt het ook anders? <kijkt> nou ja, precies. Kijk, uh, ik weet nog niet wat PSV wil, ze hebben nog niet met mij gesproken. Dus ze, zijn, ze hebben zich alleen met de club gemeld en uh, ik wacht het dus wel af. Ik ga eerst uh, mezelf op, op Nederland zelf te concentreren en dan, dan, uh, dan wacht ik wel af ter, uh, wat gaat gebeuren. Ja, Stijn Schaars was dat over de interesse van PSV. Nou, nou heb ik goed geluisterd. En dan zou ik toch zeggen, dat komt wel goed met die overgang naar PSV. Ja, dat gevoel krijg ik ook. Dat hangt denk ik wel ook af van wat er met Engelaar gaat gebeuren. En die is dan voor PSV-begrippen weer duur. Dus die mag daar eigenlijk ook wel vertrekken. En als dat gebeurt, dan is Schaars denk ik vrij snel rond met PSV. Het lijkt wel 30 augustus, hè, als we het alweer over transfers allemaal ja, hebben. Ja, ja. Alsof de deadline er alweer aankomt. Ja, ik word er nerveus van, uh, Bas. Nu al, hè? Ja, nu al. <laughs> Hoe ziet het uh, programma van, uh, van de mannen er uh, verder uit? Uh, vanavond, zoals Frank de Boer zei, lekker slapen in je eigen bedje. Dan donderdag weer melden in Hoenderloo voor, uh, voor een training. Dan blijven ze daar wel slapen en doen ze dat vrijdag nog een keer trainen. Dan mogen ze het weekend weer naar huis. En dan gaan ze maandag het vliegtuig in op weg naar Brazilië. En dan ontvouwt zich het Zuid-Amerika-programma. Dat is dus uh, zaterdag, dus nu zaterdag, over een week tegen Brazilië spelen. En de woensdag erop tegen Uruguay. Heb jij ook een Zuid-Amerika-programma? Ja, dat loopt vrij, uh, vrij oh, synchroon met dat fijn. van oranje. <laughs> Dank je wel, Bas Lichler. Dank je wel. prayer. This Town was dat van de Nederlander Dotan. We gaan wielrennen. Alberto Contador blijft heer en meester in de Giro d'Italia. In de klimtijdrit over 12,7 kilometer van Belluno naar Nevegal was Contador de beste. En opnieuw pakte hij behoorlijk wat tijd op de concurrentie. Gio Lippens volgde de etappe. Goedenavond Gio. Goedenavond Dione. We weten inmiddels dat hij heel goed is. Maar ja. had jij verwacht dat hij ook vandaag weer zo goed zou rijden? Uh, gezien wat hij de afgelopen dagen en de afgelopen weken heeft laten zien in de Giro... had ik dat wel verwacht. Maar als je mij zou hebben gevraagd voor deze Giro... verwacht je dat Alberto Contador zo oppermachtig is in die hele Giro... dan zou ik echt hebben gezegd nee, dat verwacht ik eigenlijk niet. Vooral omdat ik dacht dat hij misschien toch nog wel een slagje om de arm hield... in de richting van de Tour de France. Ja. En uh, ja, niet eigenlijk uh, alle energie uh, in deze Giro zou stoppen. Maar uh, de manier waarop hij nu rijdt is echt uh, fenomenaal. Ja, en misschien ook wel niet alle energie in, in deze keer. Want uh, dat dacht ik misschien nog. Misschien is het niet nodig om nu uh, te winnen. Het nee, doorgaan. maar het, het grappige is dat het pas een tweede etappe is. Die die wint terwijl hij eigenlijk deze hele Giro al oppermachtig is. Uh, een dikke week geleden, op zondag uh, een week geleden, won hij die, die etappe uh, naar de Etna, naar die vulkaan. En uh, dit was gewoon zijn tweede etappe. Zeg. voor de rest heeft hij alleen eigenlijk een beetje verdeeld en uh, geheerst. Ja. En heeft hij ervoor gezorgd dat uh, wat, uh, nou ja, laten we zeggen, bevriende manschappen uh, de etappes mochten pakken. Zodat, uh, ja, dat, uh, wat dat betreft hield hij zich een beetje uh, aan de oppervlakte, een beetje Zoals Lance Armstrong dat in het verleden deed. Ja. Was, het, was het eigenlijk een zware tijdrit? Nee. Nee, niet, niet, niet zoals vorig jaar. Vorig jaar reden de renners Kroonplaats op. Dat ligt daar een eindje verderop, ook in de Dolomieten. En dat was duidelijk een veel lastigere klimtijdrit. Toen won Garzelli trouwens, een man die nu heel lang toch de beste tijd had. Maar uiteindelijk toch wel tekort kwam. Hij werd vijfde op 46 seconden van Contador. Maar vorig jaar was inderdaad, waren die omstandigheden daar op Kronplatz, waren veel zwaarder dan vandaag. En je ziet het ook wel aan de verschillen tussen de diverse concurrenten... dat hij eigenlijk niet eens zo groot zijn. Hè? Nibali uh, en Scarponi, de nummers 2 en 3... dat scheelt maar 4 seconden. Dan heb je Rugano, scheelt 5 seconden met uh, Nibali. Dat zit allemaal redelijk dicht bij elkaar. Het enige uh, wat er echt bovenuit springt, is dan weer die Alberto Contador... want die heeft dan 34 seconden voorsprong op de nummer 2 op Nibali. En dat is toch echt een heel fors gat. Ja, je zegt wel, daarachter is het, is het wel heel spannend. Uh, op wie zou jij je geld zetten? Nummers 2 en 3... Ja, het, het is een beetje het gevecht om die uh, tweede plek inderdaad. Ja. Scarponi, ik moet eerlijk zeggen... hij heeft bijna een minuut uh, voorsprong uh, op uh, Nibali. Dus, dus nou, laten we zeggen, hij heeft wel de beste papieren. Maar we krijgen nog een paar hele leuke ritten... met uh, een paar serieuze uh, calls erin. Morgen gaan ze bijvoorbeeld weer over de Tonale. Daarna is het heel lang afdalen in de richting van de finish. Dus krijgen we misschien wel een hele andere etappe... dan we de afgelopen dagen hebben gehad. Maar er kan nog van alles gebeuren in deze Giro. Behalve denk ik met de nummer één plek. Want uh, Contador staat inmiddels 4 minuten... 5 minuten en 58 seconden voor op Scarponi. 5 minuten 45 seconden op Nibali. Dus die, die geeft het niet meer uit handen. En wat kan er nog gebeuren met Steven Kruiswijk, de beste Nederlander? Ik denk als hij uh, kan blijven consolideren... als hij uh, een beetje zo rond die dertiende plek kan blijven staan... wat hij nu staat. Hij staat nu dertiende op 12.38 van uh, Contador. Ja, dan doet hij het uitstekend. Uh, iedere keer bewijst hij weer dat hij er echt wel bij hoort. Want iedere keer denk je van... nu zal het wel eens een keer wat lastig worden voor Kruiswijk. Maar ja, dan uh, in deze tijd ook, wordt hij keurig veertiende. Dan kun je gewoon zeggen dat hij op zijn klassering rijdt... en dat hij niet onder doet uh, voor al die anderen. En uh, als je ook kijkt wat hij uiteindelijk verliest... dan uh, verliest hij één minuut en 33 seconden op Contador. Vorig jaar, op Kroonplaats verloor hij nog uh, 2,5 en een halve minuut op ja. uh, Garzelli. Dus ja, de verschillen worden wel kleiner. En ik moet zeggen, ik heb uh, groot respect voor die Kruiswijk. Trouwens ook nog voor een andere Nederlander, dat wil ik, wil ik toch nog wel even noemen. Stef Clement, die moest al heel vroeg rijden, omdat hij laag staat in het klassement. Maar uh, die heeft heel lang de beste tijd gehad. En op het tussenpunt, het eerste tussenpunt, heeft hij eigenlijk tot echt de laatste toppers... heeft hij de snelste tijd gehad. Alleen Nibali was daar op een gegeven moment... Uh, Snellig, dat was na vijf kilometer. En dat geeft toch wel aan dat Stef Clement... na nou die hele lange blessure, he, geheimzinnige blessure... waardoor hij een jaar eruit is geweest... dat hij toch wel echt op de weg terug is. En dat hij wel uh, zichzelf weer wielrenner kan noemen. En dat vind ik mooi. En nog even tot slot. Uh, We hoorden dat het parcours in de, sl de, de slotetappe... nu ook weer is ingekort. Ja, wat is dat 6 voor kilometer haar? ongeveer. Uh, het was iets van 31 kilometer, het is naar 26 kilometer. Nou is dat gauw gerekend geen 6, maar 5 kilometer uh, verschil. <laughs> dat heeft te maken met lokale verkiezingen in Milaan. En misschien dat ze daar wat, uh, wat optochten, wat demonstraties verwachten... of een grote drukte. Ze hebben in elk geval besloten om het parcours met 5 kilometer in te korten. Normaal gesproken zou je zeggen, hey, dat is een truc. Uh, ze proberen de Italiaanse favorieten proberen ze, uh, te bevoordelen. Maar dat zou ik hebben gezegd als Nibali bijvoorbeeld 50 seconden zou hebben voorgestaan... In klassement op dat door, Maar ja. Ja, er is geen sprake van. Dus uh, nee, uh, er gaat niks geks gebeuren in die tijdrit. en uh, We zullen het maar gewoon moeten accepteren zoals het is. Het blijft een beetje raar. Etappen inkorten een paar dagen van tevoren. Maar ja, het kan nog veel doller, hè, want dat hebben we afgelopen weekend gezien met die Montecrostis waar uh, uiteindelijk uh, ja, de directie en de jury besloot om op het allerlaatste moment het parcours in te korten. Ja. Dankjewel, Gio Lippens. We hebben ander Wieler Nieuws. Uh, komt uit. Uit eigen land, want Sebastian Langeveld verlaat na dit seizoen de Rabobank Wielerploeg. Langeveld wees een nieuw uh, contractvoorstel van die ploeg af. Hij is bezig aan een mooi seizoen. In februari won Langeveld nog de Belgische voorjaarsklassieker Omloop het Nieuwsblad. Hij versloeg oud ploegmaat Juan Antonio Fletcha in de sprint. Kan hij hem nog opvangen? Kan hij hem nog opvangen? Ja, dit is al heel veel. Langeveld, Langeveld, Langeveld. Kan hij hem opvangen? Langeveld, Langeveld. Oh! Fletcher, Fletcher, nou! Fletcher, Fletcher, Langeveld. Langeveld met 12 centimeter. Wint Sebastian Langeveld. Oh, hij breekt door. Het is, nu, het is nog steeds spannend om het zo te horen. Uh, na dit seizoen gaat hij dus weg, Sebastian Langeveld. Ik praat erover met Erik Dekker. Een van de ploegleiders van de Rauwe Bank Ploeg. Die veel met Sebastian Langeveld heeft gewerkt. Erik, goedenavond. Goedenavond. Begrijp je de stap van Langeveld? Uh, ja, ik vind wel, als hij... Uh, uh, kijk, de, de, de, de basisvraag zou moeten zijn van waar, waar denk ik het beste renderen? Waar kan ik die grote klassieken winnen? Waar denk ik dat het snelst of het best of het vaakst te kunnen? Mm -hmm. nou, als, als, als, als hij die vraag beantwoordt en hij zegt, nou ja, de Rauwbak is een geweldige ploeg. Uh, maar ik denk links of rechts dat het nog beter kan. Of dat ik daar nog verder kan, kan komen. Ja, dan is hij natuurlijk uh, v, uh, vrij om te gaan waar die... Uh, Waar hij heen wil gaan. Ja, wat vind je En, dat, uh, en dat, is, dat is natuurlijk, ja, uh, dit jaar heeft hij de omloop op het gewonnen. Een geweldige renner. Dus ja, uh, er staat niemand te juichen dat, uh, dat, dat, dat Sebastian besloten heeft om bij ons weg te gaan. Uh, maar we moeten er wel respect voor hebben en begrip uh, de vertonen, denk ik. Ja, maar ik neem aan dat jullie wel geprobeerd ja. hebben om hem te houden. Ja, dat lijkt me wel. Ja. ja. Die, ja nee, die, die onderhandelingen waren, waren er redelijk met, met Sebastian daar diverse keren over gehad. Op zich niet over de bedragen, maar wel over het gevoel wat hij moest doen en, en dat hij twijfelde, dat hij het moeilijk vond en uh, uh, wat wijsheid is. Nou goed, ik, ik ben natuurlijk absoluut niet objectief. Ik heb dat wel zo goed als ik was dat het ging proberen te doen. En we hebben het erover, maar ik voelde ook wel dat het 50-50 uh, ja, was, zeg maar, net zoals de Omloopend nieuwsladen met een miniem verschil... Hebben wij misschien nu met miniem verschil verloren en gaat Sebastian voor een andere ploeg ja. ja, Dat is, dat is jammer. Uh, maar ja, goed, ja, het is niet anders. En, uh, iedereen mag kiezen wat hij wil, natuurlijk. Maar, maar kun je aangeven uh, wat jullie hem niet kunnen bieden, wat hij graag wil? Nou ja, goed, dat zou je hem zelf moeten vragen. Wat ik, wat ik begreep is het, is het uh, een gevoelskwestie. Als er iemand uh, uh, uh, een gevoelig renner uh, uh, uh, uh, op, een, op een gevoelig mens is, dan is het, het uh, Sebastiaan. Uh -huh. Ja, kijk, het is, ik, ik denk dat zijn absolute droom Parijs-Rébert-slash-Ronde uh, van Vlaanderen winnen is. En dan is de vraag van, ja, bij welke ploeg denk ik dat uh, te kunnen bereiken? Ja. ja, als, als hij wint, maar dat weet je pas achteraf natuurlijk, vooral als je het wel wint. Uh, ja, probeer je op voorhand een, een, een voorspelling te maken van ja, wat is wijsheid, wat is goed, wat denk ik, je weet wat je nu hebt. nou Dat is denk ik, en dat gaat hij ook zelf denk ik ook zeggen, dat is hartstikke goed en daar kan, kan, kan ik niks slechts van zeggen. Maar, ja, als, je, als je denkt van ja, een verandering van spijt te eten soms, en misschien is dat net uh, genoeg om, om een klein stukje erbij te maken, want dat heeft hij nog, nog maar nodig, want hij is al op een heel hoog niveau bezig. Ja. Kan dat misschien net... Uh, een klein beetje extra geven. dat zou kunnen. En sla jezelf wel voor je kop als, als, als een ja. van de ploegleiders van Rabobank? Hoe werkt uh, dat? Wanneer? Nu? nu ja, nu, als, ja, nu die toch... weggaat. Uh, nou goed, ik vond het wel uh, een lichte schok te worden. Uh, ik was er wel op voorbereid. Ik wist wel dat het heel spannend ging worden wat dat betreft. Aan de andere kant uh, uh, ja, is, is het ook gewoon zo, als iemand slecht rijdt uh, dan, dan, dan, dan bedanken we renners soms. Als iemand goed rijdt, dan weet je dat de belangstelling is van andere ploegen. En dan denk je natuurlijk, Rauwbank, Ploeg, Nederlandse renner, die laten ze nooit gaan. Uh, ik denk niet dat dat uh, de discussie was. Ik denk dat Sebastiaan gewoon verandering van, van ploeg wilde, verandering van omgeving. En dat kan hem misschien net het, het laatste zetje geven om volgend jaar in de Ronde van Vlaanderen wellicht als eerste over mee te komen. Nou, dat hoop ik voor hem. En dan hoop ik niet dat er een ruil bankrenner 2 is. <laughs> nee, goed, dat knopen we in onze oren. Uh, er schijnt een aanbieding te zijn van, uh, van Team Sky. Weet jij daar iets van? Nee, want ja, dat, dat, is, dat, dat heeft hij dan zelf nog niet bekendgemaakt. Door, doorgaans is de krant die dat vanochtend plaatste uh, redelijk goed ingelicht. Of ja. uh, waar is, weet ik niet. Maar... Ik had gisteren met, uh, met Sebastian een discussie. van, Nou goed, ik, ik ben erg benieuwd welke ploeg het gaat zijn. Als ik hoor welke ploeg het is, dan ben ik benieuwd wat ik daarvan vind, zeg maar. Ja. En als het Sky zou zijn, nou dan kan ik, nou, kan ik dat plaatje wel voor, uh, uh, me voorstellen. En kan ik begrijpen dat hij dat wil. Niet dat Sky beter of slechter als ons is, maar dat is zeker een. Uh, uh, een gelijkaardige ploeg als wij en een gelijkaardige organisatie. Dus dat vind ik niet dat hij domme dingen doet. Oké, okay. dankjewel Erik Dekker. En succes in de Ronde van België. Ja, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Sport, okay, kort. Bob de Jong krijgt de schaats-Oscar uitgereikt. De Nederlander krijgt de prestigieuze prijs... vooral omdat hij in maart goud pakt op de 10 kilometer op de WK-afstanden. De Jong reed een supersnelle race. Een 12.48.20 is de beste tijd ooit gereden in Europa. Vorig jaar ontving Martina Sablikova de Oscar. Veldrijder Sven Nijs heeft een spierscheuring opgelopen. Dat gebeurde bij een wereldbekerwedstrijd mountainbike in Engeland. Nijs moet vermoedelijk de wereldbekerwedstrijd van zondag in het Duitse Offenburg laten schieten. Hij probeert zich op de mountainbike te kwalificeren voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Londen. En de Nederlandse badmintonploeg heeft op het WK voor gemengde teams zijn eerste wedstrijd verloren. In China ging Oranje met 4-1 onderuit tegen de Verenigde Staten. Alleen Roene Massing won zijn partij. Get up. We gingen even terug naar de 80's met John Anderson. Hold on to love. Aanstaande zaterdag is de finale van de Champions League... tussen Barcelona en Manchester United. De finale is in Londen. En de IJslandse aswolk gooit voor Barcelona weer roet in het eten. Er wordt geen risico genomen en de ploeg is in plaats van donderdag... Nou, eigenlijk uh, net opgestegen. Vorig jaar had Barcelona ook al last van die aswolk. Toen moest de selectie per bus naar Milaan. Achtergebleven in Barcelona is correspondent Edwin Winkels. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Barcelona wil niet nog een keer met de bus en de treinen? Nee, en de reis naar Londen is nog een stuk langer dan die naar uh, Milaan <laughs> natuurlijk. En Vorig jaar viel het al niet mee. Toen zijn ze onderweg s'nachts nog gestopt in, uh, naar de Côte d'Azur bij Monaco in de buurt. Uh, overnachten, toen naar Milaan doorgereden... Toen verloren ze ook nog. Uh, het was een wedstrijd van de halve finale tegen Inter met, uh, met 3-1. Ja, dat was toch het begin van de, van de uitschakeling thuis van ja. dat dus we niet verder met 1, -1. En, oh. en niet dat ze de schuld gaven in die asbe ook, maar het maakte het allemaal wel de, de, de hele voorbereiding een stuk moeilijker. En dat wilde ze niet nog een keer overkomen. Nee, vanmiddag was er een persconferentie. Was dat ook de officiële toelichting op die vervroegde reis van. Ja, Barca? Nou, al, Gisteren was al een persconferentie van, van trainer PEP Guardiola. Die zei toen al, we zijn met de voorbereidingen bezig, we zijn in afwachting van de experts. Kijken wat de communiqué van, uh, van de experts, de Europese experts, hoe ontwikkelt die, uh, die aswolk zich. Maar uiteindelijk hebben ze niet te lang willen, te, te lang willen wachten... Uh, hij, het liefst uh, reist hij altijd op de dag zelf van de wedstrijd naar, naar, naar, naar het stadion... of de stad waar ze spelen uh, voor de UEFA moeten zij de dag ervoor. Uiteindelijk wilde Barcelona donderdag vliegen. We uh, zeiden van, ja laten we alsjeblieft uh, nu gaan. Uh, want zo'n lange reis vlak voor een finale per trein of per bus uh, naar Londen... Dat, uh, dat gaat niet goed komen. We kunnen beter in Londen gaan trainen een paar dagen. En misschien komt het nog, nog, nog wel goed uit ook. Ja. De persconferentie vanmiddag was meer een beetje uit te leggen. Want dat is de grootste zorg van Barcelona eigenlijk. Hoe krijgen ze straks, als inderdaad die wolk zich uitbreidt... hoe krijgen ze 20.000, 25 25.000 supporters in Londen? Want zonder publiek uh, op Wembley spelen, dat, uh, daardoor zou ze ook in het nadeel zijn natuurlijk. Ja, ja, want de supporters hebben nog niet besloten om per direct te vertrekken. Nee, niet iedereen kan dat zomaar even. Nee. Mensen werken gewoon. En ja. Eigenlijk het, het grootste van bijna 20.000 mensen zou op zaterdag zelf vliegen. Al wat speciale charters, tientallen chartervliegtuigen... zouden in de loop van zaterdag vertrekken... en direct na de wedstrijd in de nacht van zaterdag op zondag weer terugvliegen. Dus gewoon een hele korte bliksemreizen wat de club nu weer beloofd heeft... samen met het officiële reisbureau van de club. Dus dat mocht er problemen komen met vliegen... dat uh, echt honderden bussen gereed zullen staan om bijvoorbeeld al vrijdagavond te gaan rijden met z'n allen... in één grote lange caravaan door Frankrijk... Uh, over 100 kanaal door uh, richting, uh, richting Londen. Ja, Edwin, nu ik je toch aan de telefoon heb... Uh, uh, de nummer twee op de eeuwige topscorerslijst Ruud van Nistelrooy, die lijkt terug te keren naar Spanje. Uh, want hij is bij Hamburger SV uh, overbodig geworden. Wat is er waar van de geruchten dat van Nistelrooy naar Malaga komt... Nee, het klopt wel dat in Malaga vorige week uh, ging het verhaal. Het maakte de club zelfs bekend dat ze uh, bezig waren met, uh, met Van Nistelrooy. Tot verrassing van iedereen eigenlijk. Van uh, ja, Malaga, toch een ploeg die ten nauwe nood aan, uh, aan degradatie was ontsnapt. Uh, hoe kunnen die iemand als Van Nistelrooy uh, halen? Uh, maar ja, schok een beetje op dat Ruud heeft ook gemerkt uh, in zijn jaren bij Real Madrid... dat, dat het leven buiten het voetbal Spanje uiterst aangenaam is. En vooral de, de, de trainer van Malaga, dat is uh, Pellegrine. Dat is de ja. die de trainer van Van Nistelrooy bij uh, Real Madrid was. En die twee hebben een heel goed contact altijd uh, gehouden. En uh, ja, Van Nistelrooy, uh, die heeft al gezegd, PSV is, is uitgesloten terugkeer... Uh, het lijkt voor hem waarschijnlijk een aardige ploeg, een prachtig gebied natuurlijk, aan de kosten wel zo om, uh, om de, laatste carrière, de, laatste, de laatste jaren van zijn carrière door te brengen. Ja. Dus Malaga is er mee bezig. Groot de vraag is wat kunnen ze betalen, uh, wat wil uh, Van Nistelrooy hebben. Oké, okay. hou je het voor ons in de gaten, Edwin? <laughs> Gaan we proberen. Maar Dank... eerst de Champions League finale. Eerste Champions League finale. Dankjewel Edwin Winkels. Bij de laatste wereldbekerwedstrijd Zeilen in het Franse hier eindigde Pieter-Jan Posma in de fin klasse als derde. De Fries was daarmee als eerste Nederlandse zeiler verzekerd van een Olympische nominatie. Een knappe prestatie omdat hij sinds twee jaar geen deel meer uitmaakt van de kernploeg. En dat dus moet doen zonder de steun van het watersportverbond. Vandaag gingen de wereldbekerwedstrijden in medemblik van start. Floris van Hoorn was daarbij aanwezig om te kijken of het succes van Posma een toevalstreffer was of juist niet. Komt u maar! Ja, super. Hoi! Pieter Jan, nominatie op zak voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Met wat voor instelling ga je dan start hier in Medemblik? Uh, het is een, uh, een doorgaand proces uh, waar je elke dag eigenlijk wil je stappen zetten. Elke dag groeien, elke dag beter worden. En deze week gaat het over beter worden in dag. Tactiek vooral. En uh, dat is het hoofdaandachtspunt voor deze wedstrijd, ja. Is dat ook hetgeen waar jij nog het meeste winst kan boeken, tactiek? Voor dit moment wel, ja. Klopt. Waar moeten we dan aan denken? Uh, dan moet je dus aan denken aan de positionering tussen de boten. Is dat ook niet een stuk ervaring? Um, nou, uh, ervaring heb je onder, op elk onderdeel wel. En uh, ik zie het meer als inzicht. Zie je jezelf als ervaren? Ja, ik zie mezelf wel als ervaren, ja. Ik ben nu 29 en uh, dit worden de Tweede Olympische Spelen. Heb je dan ook het gevoel van, nu moet het een keer gaan gebeuren? Nou, uh, als ik mijn carrière tot nu toe zie, is het vaak al uh, heel goed gegaan. En uh, tweede op de Pre-Olympics, tweede op het WK, uh, vaak Nederlands kampioenen... Um... Maar ik zou graag nog een keer wereldkampioen willen worden of een medaille pakken, de Spelen. Ja. En, uh, is het koud? Ja. En dat steekt me niks bij je dan? Nee, ik heb hetzelfde. zelf. 2008 was jij ook uh, als een van de eerste genomineerd voor de Spelen. Waarin verschilt Pieter Jan Posma van nu met die van 2008? Nou, de, volwassener. Het mooie is vind ik eigenlijk dat ik nu. Ik heb wat grip op het proces. Je gaat veel bewuster uh, met het proces om. Met stappen die je zet en je hebt er grip op. Dus ik heb het idee dat ik het winnen of de wedstrijden varen kan afdwingen. En dat was eerst niet zo, toen kwam het meer. Belangrijke winst. Waar heb je die geboekt? Um, een stukje, ik stond eerst, stond ik uh, helemaal. Ik zat er bovenop en nu kan ik uh, regelmatig wat meer afstand nemen. En dat uh, verschaft een heleboel helderheid. Maar hoe komt dat? Hoe ben je zover gekomen? Um, dat is een stuk ouder worden, maar ook een stuk beter omgaan met uh, emoties. En daarnaast, uh, ja, met andere mensen er goed over sparren. Zodat je steeds meer inzicht krijgt en het afstand nemen. Dat heb ik gewoon geleerd, ja. Ik Hier nog eentje. Kan niet slapen. All right. Hoe graag wil jij weer deel uit gaan maken van de kernploeg? Ja, dat lijkt me hartstikke mooi. Ik doe namelijk dingen graag uh, gezamenlijk. Ik vind dat uh, hier vertegenwoordigt Nederland en dat doe ik graag uh, gezamenlijk. Maar je doet ook graag dingen alleen? Ja, ik heb, ik heb wel op een bepaalde punten heb ik een eigen visie. Een visie waar ik achter sta. En daar is, zit wel een knelpunt in, uh, in het verleden geweest. En ik hoop dat het in de toekomst niet meer zo is. Ja. Wanneer ga jij weer uh, terugkeren in de kernploeg? Ja, um, dat hangt er vanaf. Ik sta open en uh, het watersportverbond wacht op dit ogenblik even. Er is nog geen afspraak geweest, dus uh, ik wacht af. Even los van de financiële middelen, uh, wat mis jij op dit moment als zeiler? Nou, met financiële middelen kan je de juiste mensen ook om je heen creëren. Er zitten nu de kern, die is uitstekend. En ik krijg uh, goede support van de sponsoren die er nu zijn: AppM en Gastra. Maar om het budget stukken groter te maken, wat de concurrenten hebben, ja, dan kan je betere mensen weer aantrekken. Betere zeilmakers. En uh, meer tijd doorbrengen met de coach. En uh, dus, het is niet. Heel uh, die financiën die bieden heel veel extra's. Pieter Jan Posma hoorde u. Na de eerste dag moet Pieter Jan Posma genoegen nemen met de vijfde plaats. De openingsdag op het IJsselmeer was verder geen slechte dag voor de Nederlandse boten. Marit Bouwmeester gaat aan de leiding in de Lezer Radiaal. De gebroeders Koster bezetten de tweede plaats in de 470-klasse. En surfer Dorian van Rijsselbergen bezet die positie in de RSX. Dit was Langs de Lijn van dinsdag 24 mei. Morgen zijn we er natuurlijk weer vanaf 10 uur. Nu gaat Met het Oog op Morgen verder met Eva Jinek. Dat wordt vast nog een fijne avond. Dag. Het was mooier geweest als wij 38 zetels hadden gehaald. 38 of meer.